Drie uur, Ewa de Jong met het NOS-journaal. Uitlopers van de orkaan Irene hebben New York bereikt. Door overvloedige regenval staan sommige straten in Manhattan al onder water. Vanaf om zes uur Nederlandse tijd komt het oog van de orkaan over de stad. In afwachting van de komst van de orkaan is het openbaar vervoer in New York stilgelegd. De bewoners van lager gelegen staddelen kregen een evacuatiebevel. Nu is het te laat om alsnog te vertrekken, heeft burgemeester Bloomberg gezegd. Wie niet is verdrokken moet nu blijven waar hij is. In Washington zitten een miljoen mensen zonder stroom... waarmee dat totaal op drie miljoen is gekomen. Irene nam op zijn tocht in noordelijke richting aan de Amerikaanse oostkust in kracht af. Het is nu een orkaan van de laagste categorie, maar nog altijd zeer gevaarlijk. Acht mensen zijn door de orkaan om het leven gekomen. In Sittard is vannacht een politieagent mishandeld... toen hij in het centrum wilde ingrijpen bij een vechtpartij...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 Op de wereldkampioenschappen atletiek in Zuid-Korea is de grote favoriet Usain Bolt op de 100 meter gedisqualificeerd na een valse start. De titel ging toch naar een Jamaikaan. Johan Blake won de sprint in 9.92 voor de Amerikaan Walter Dix. Op de tienkamp is Eelco Sint-Nicolaas op de vijfde plaats geëindigd. Sint-Nicolaas slaagde er op de afsluitende 1500 meter net niet in om op te rukken naar de vierde plaats. De Amerikaan Trey Hardy won de tienkamp voor zijn landgenoot Ashton Eaton. Het weer, af en toe zon, maar ook enkele buien. Het is 17 tot 19 graden. Vanavond wat droger, morgen in het noorden bewolkt en buien. In het zuiden wat meer zon en met name smiddagskans op een bui. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Eembrugge en Knoopend Hoevelaken, 5 kilometer lang. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit-Deerdam en Gorkum, 4 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum, 2 kilometer tussen Utrecht-Noord... en Knoopend Rijnsweer wegwerkzaamheden. A28 Amersfoort richting Utrecht, ook een file tussen Afrit-Den-Dolder en Utrecht, 2 kilometer. Als laatste de, uh, oh nee, de A58 Breda richting Tilburg... tussen Bavel en Geelse 5 kilometer door snelheidscontroles. En dan nog een melding van een afsluiting... op de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen de aansluiting met de A67 en de aansluiting met de A270... is de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk. Het is sale bij Swissens.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 Na 35 minuten nieuwe tussenstand 1-1. Maar 6 minuten heeft Heerenveen van de voorsprong kunnen genieten. Hoewel misschien komt er nu een nieuwe Friese voorsprong mee omdat de bal uiteindelijk door Juris iets wordt naastgeschoten als men door de as van het veld opkomt. Maar een paar minuten geleden het krachtmens uit Soetermeer. Leroy ver op de corner van Jordi Klaassi vanaf de linkerkant. En dan toont hij boven alles en uit die ver. En kopt hij de bal buiten bereik van de bussen binnen. En zo is Feyenoord naast Herenveen gekomen. Gele kaart nog gezien voor Michel Breuer. Uitbraak van Feyenoord hield hij Fernandes vast. En zo is dus 1-1 in Rotterdam. Het is een beetje een Engelse middag. Is er ook gescoord bij Groningen AZ, Frank Wielard. Nee, maar dat had wel gekund. Holmen had 2-0 kunnen maken voor AZ bijvoorbeeld een paar minuutjes geleden. En zojuist Bakuna jaagt die bal heel hard net over de goal van Esteban heen. De doelman van AZ. Twee ploegen die zo lekker kunnen voetballen. Maar helaas zien we dat nog een klein beetje te weinig in het eerste halfuur. 1-0 de voorsprong voor AZ. Grand Prix Formule 1 dan. Ronald van Dam, hoe het? Ja, leuke race hoor. Nog uh, 13 ronden te gaan van in totaal 44. Aan de leiding nu Mark Webber. Die rijdt op de harde band. En uh, ja, als je dat voor kan houden zou hij misschien wel eens die spek open kunnen zijn. Achter hem de oprukkende Jensen Button. Verknalde zijn kwalificatie, maar is als een duivel onderweg en ligt nu tweede. Dan Vettel op de derde plaats. Daar heeft inmiddels ook zijn laatste pitstop gemaakt. Alonso is nu vierde voor Suttel. En Schumacher Schumacherton op de zesde plaats. Maar dat belooft nog wat voor de laatste dertien rondjes. 9-30 in de ronde van Spanje. Gio Lippens. Nog steeds vier man aan. De leiding met bij die twee in Nederlanders Martijn Keijzer en Pim Lichthardt. De voorsprong loopt wat terug. Ze hebben inmiddels 90 kilometer gekoerst. 9 minuten en 10 seconden is het verschil tussen de kopgroep en het peloton. En ze rijden allemaal op weg naar die ene klim die alles gaat beslissen in deze etappe. La Covatia krijgen 18 kilometer klimmen met een hoogteverschil van bijna 1000 meter. Gegarandeerd spektakel. De springpaarden in Rotterdam. Ed van der Bend gaan zich veel paarden en ruiters natuurlijk plaatsen voor de barrage... Ik weet het niet om, we zijn nu ongeveer op een kwart en er zijn er twee geplaatst. Er moet behoorlijk aangetrokken worden. Want niet alleen is de parcoursbouwer Santiago Forella een pittig parcours neergezet waarbij de afstanden vooral verraderlijk kunnen zijn. Maar de tijd speelt toch ook een factor. We hebben tot nu toe twee foutlozen. Waaronder Karsten Otto Nakel met Corradina. Die een van de drie dubbel foutlozen was in de twee manches van de landenwedstrijd. Die Duitsland winnend afsloot. En uh, er zijn ook twee wedstrijden vandaag in de Jupilair League. Volendam, Goa'n Eagles staat na ruim een half uur nog altijd op 0-0. Almere City leidt inmiddels met 3-0 tegen AGG Schulmeister maakte de 1-0, sluitte de 2-0 en de 3-0. 9 december 1963 de Four season Ja van het hoge stemgeluid van Frankie Valli naar een stemgeluid van Ronald van der Geer in de Kuip ik vertel dat het na 40 minuten 1-1 is bij Feyenoord Heerenveen. Ik zei dat altijd een beetje een Engelse wedstrijd. Het gaat zoveel fout dat het spel eigenlijk op en neer gaat. En dat maakt het buitengewoon aantrekkelijk. Ondanks dat het spel zeker niet goed is van beide kanten. Balbezit voor Heerenveen voor Kums. Die speelt Dost aan. Dan gevonden. Azaidi die op gebied. En dan de sliding ingezet door Jordi Klaas. En dan is het gevaar voor, Heerenveen weer even, voor Feyenoord weer even weg. En moet Heerenveen weer omschakelen omdat Feyenoord dan razendsnel op zoek gaat naar een van de drie aanvallers. In dit geval het gevaar bezworen door Ramon Zomer. En uh, gespeeld naar uh, Juricic. Juricic naar de buitenkant. Daar is nu Narsing. Narsing. Nee, El Aktjoui. Dit is Asaïdi, Ramsras op gebied. Met uh, El Amadi voor zich. En een goed schot op de handen van Mulder. En dan krijgt Kums... Uh, in het schatsoengebied nog een kans op te schieten. Maar is dat schot niet echt te moeilijk? En kan Mulder die bal vrij gemakkelijk oppakken? We hebben net weer zo'n actie gezien van Leroy Ver. doepen te maken namens Feyenoord. Die, uh, ja, dat krachtmens zoals die is. Maar weer eens aanzetten op het middenveld. Hij is ongrijpbaar. Nou, Jumisiets, die zien dat dat niet zo is. Want hij greep hem bij zijn shirt. En kreeg daarvoor een gele kaart van Maar De tweede gele kaart. Eerder al Breuer op de bom. Bij de scheidsrechter van vanmiddag. Heerenveen, Ja, het is allemaal te makkelijk nu. Want dan is er een middenvelder in dit geval. Is het Jurisiet die zich weer vastloopt op de helft van Feyenoord. En dan kan Cabral overnemen aan de rechterkant. Namens de Rotterdammers komt naar binnen. Is halverwege de helft van Feyenoord van Heerenveen. En verliest de bal dan weer. Maar heeft dan hulp van scheidsrechter Abramhaar nodig. Die zegt dat Elm een overtreding maakt. Nee, het is precies omgedraaid. Het is uh, de aanvallen van Feyenoord zelf. Cabral die fel doorgaat op Elm. En de derde gele kaart van deze wedstrijd krijgt. Hij dus maakt de overtreding. Jason Cabral. Die vorig jaar tegen Heerenveen zijn eerste doelpunt maakte in het betaalde voetbal. Prachtig doelpunt was dat. Vanaf de buitenkant van het Schafzopgebied in de verre hoek. En net een uh, vrije trap nam waarvan je dacht, nou misschien gaat het weer gebeuren. Maar het uh, gebeurde dus niet, bal in de handen van Van der Bus. Het gaat hier dus uh, op en neer in een uh, ja, Engels aandoende wedstrijd om dat nog maar eens te zeggen. Drie minuten tot aan de rust en de stand is 1-1. Groningen, AZ dan. AZ snel op voorsprong. Kan Groningen wat, Frank Wieler? Nou, ze proberen het in ieder geval wel en krijgen ook wel de mogelijkheden ervoor. Bakuna heeft die bal hoog overgejaagd. Maar Tafs na een heerlijke aanname. Een schot nog redelijk gevaarlijk, maar eh, daar zat Esteban goed bij. En Bakuna daarna nog een keer uit een vrije trap waarvan Esteban dacht... oh, die gaat over, maar toen moest hij op het laatst toch nog even heel snel naar de hoek. En uiteindelijk ging die bal ook over, maar je kan er maar beter in de buurt zijn... Groningen zet in ieder geval aan in de slotfase van de eerste helft. 1-0 nog altijd voor AZ door die vroege goal. En kwakman nu met balbezit halverwege de eigen helft. Bal breed. Niet zo heel erg snel als Eltedor daar wat eerder op was gaan lopen. Was dat gevaarlijk geworden, maar dat gebeurt niet. Evans, Hiarie en dan de diepte zoeken bij Bakuna. Daar komt de bal niet. AZ kan overnemen. Wermbloom, buitenkantje, rechtervoet. Eltedor bereiken. Dat lukt niet. Bal over de zijlijn getrapt door Evans, centrale verdediger van FC Groningen. En dus kan AZ gaan gooien. Maher maakt niet echt de indruk dat hij dat heel snel wil gaan doen. AZ zal denk ik gewoon willen dat het pauze is. En die pauze halen met die 1-0 voorsprong. En dan zullen de ideeën in de kleedkamer weer moeten ontstaan hoe dit verder aan te pakken. Want AZ heeft het wel een beetje weggegeven in de loop van deze eerste helft. Het initiatief is voornamelijk bij Groningen. Maar nu even de bal bij AZ-Elte door. breed naar Holmen. Holmen weer breed naar Berends. Even deze aanval afwachten. Berends die krijgt een fluitconcert over zich heen. Dat heeft niet zozeer met zijn Hereveen-verleden te maken. Probeert in ieder geval te schieten met zijn linker. Maar het is een zacht rolletje van Lowe. Raapt op zonder al te veel problemen. En dus blijft het voorlopig. En dat zal ook waarschijnlijk ook wel de ruststand worden. 1-0 voor AZ bij Groningen. Gescoord in de Jupiler League. Volendam Gohead is op 1-1 gekomen. Het werd 0-1 door Karami en 1-1 door Tuip. En Almere City leidt inmiddels met 4-0 tegen AGOVV. ago gaan wij weer naar de Kuip. Want Feyenoord zal voor de rust nog wel een voorsprong willen komen, Ronald. Nou, Leroy Ver wil in elk geval wel. Het is dus 1-1 met nog een minuutje. Nou zal nog een minuut bij komen. Maar Ver maakt het leven van Breuer zeer, zeer moeilijk. Zet druk op die verdediger vlakbij zijn eigen achterlijn. En uiteindelijk sleept hij er zelf een ingooi uit. Inmiddels genomen. Ramstein vindt Klaasie halverwege de helft van Veen in de as van het veld. Moet dan terug, want het staat allemaal heel kort bij elkaar. Dan komt de Vrij. De Vrij gaat van afstand schieten, maar dat is dan een makkelijke prooi. Van Doelman van de bussen, die daar voorlopig nog staat in dat doel van Veen. Maar de geruchten zijn dat men de voormalig Duitse internationaal Timo Hildebrand naar Veen wil lokken. Om ook dat gat te dichten. Omdat men toch niet helemaal tevreden is over de keeperskunsten van van de bussen. Zoals er dus ook nog altijd ontevredenheid bestaat over die achterste lijn van vier die zo ontzettend veel weggeeft. En het net eigenlijk ook bij die gelijkmaker van Feyenoord ten opzichte van Leroy Ver lelijk liet afweten. Want hij kwam echt boven alles en iedereen uit. Maar kwam wel uit vrijstaande positie eigenlijk aanlopen. En dat gaf toch te denken. Je kent het gevaar van, uh, van Leroy Ver. Dat zullen de mensen bij Veen toch van tevoren wel geteld zijn. Nou, daar een zit voor Breuer. Breuer levert dan weer zo in bij Jordi Klaas. Die nog één keer omschakelen voor Feyenoord. Fernandes gevonden aan de linker kant moet dan nog wel richting het schafschopgebied. Er staan heel veel mensen voor. Breuer is er daar een van. Jan Maat is er dan een van. Dan is uh, Fernandes nog steeds in balbezit. Gaat hij nu schieten en moet van de bussen wel naar de hoek. Maar heeft hij op dat schot van een meter of 25 eigenlijk niet al te veel moeite. Of met dat schot van een meter of 25 van de bussen geeft de bal nog maar eens mee. Aan de centrale verdediger. Zomer kijkt erop dat Heerenveen die 1-1 mee wil nemen naar de kleedkamer. En dat gaat ook gebeuren. maar fluit voor de rust. Het is uh, belevingsvol. Daarmee is alles gezegd. En het is 1-1. Er wordt er nog wel gevoetbal bij Groningen AZ, Frank. Laatste tellen van de eerste helft. We zitten in de blessuretijd. Eén minuutje krijgen we ervan. Burnett heeft de bal voor Groningen. Die beval wel. Klein giftig bekje bij Groningen. Met een enorme snelheid met de bal aan de voet. En dat maakt hem bijzonder gevaarlijk. Groningen komt nu over de linkerkant. Holla is alleen de bal kwijt. Ja, dan kun je niet zo gek veel beginnen. En dus AZ op de counter. Aardige paas van Holman op Eltidor. Eltidoor alleen nu voor uh, de goal, maar uh, wel heel veel Groningen verdedigers terug en dus het overzicht houden. Maher ook het overzicht houden, Holmen draait met zijn rug naar de goal. Dat is nou net wat hij niet moet doen, legt af op door. Die krijgt uh, op de rand van het strafspulverbied een tackle te verwerken terwijl hij wil schieten. En dus liggen er twee spelers op de grond. En lijkt dat voor Blom het ideale moment om af te fluiten voor de rust, zodat beide heren weer overeind kunnen krabbelen. AZ haalt de rust met een 1-0 voorsprong in Groningen. We gaan naar de Grand Prix Formule 1. Vettel of Webber, wie zijn het eigenlijk? Ja, uh, Vettel en we hebben nu 1 en 2. Uh, we hebben net toch binnen geweest voor een pitstop. Uh, kwam die weer als vierde de baan op en gauw opgerukt nu naar de tweede positie in de kosten van Fernando Alonso. Ja, bij Ferrari en McLaren dachten ze toch dat ze een beetje een inhaalslag hadden gepleegd ten opzichte van Red Bull in die laatste drie races. Alonso won in Engeland. Hamilton in Duitsland. En de laatste Grand Prix voor de zomerbreek was een plooi voor Jensen Button. Maar het is volgens mij nu weer het tandem van Red Bull dat de dienst uitmaakt. Vettel net binnen voor zijn laatste pitstop. Voor dus Mark Webber dan Alonso. Button, rijdt al een goede race. hoor. verknalde zijn kwalificatie. Maar ligt nu wel keurig op de vierde plaats. En moet door het uitvallen van Hamilton naar die crash. De heer van McLaren hoog houden. En Rosberg voor Michael Schumacher. Rosberg is dus vijfde. En Michael Schumacher moet ik zeggen op de zesde plaats. En hij komt van de 24ste dus ook wel een hele mooie. En hij heeft Rosberg nog in het vizier. Dus het is echt een hele goede race aan het rijden. En Tom, jij hebt mij vraag, vaak gevraagd: van ja, waarom doet hij het nog? Hè? Want zijn rentree is tot nu toe niet echt een succes geweest. Nee, daar kunnen we het eens over zijn. Maar vraag je dat dan bijvoorbeeld aan iemand als Fernando Alonso? Die zegt: van, joh, laat het toch lekker racen. Hij heeft na drie jaar gedacht: van weet je, het, le het leukste vind ik toch gewoon Formule 1 race. Ik ga dat doen. En ik win geen races meer. Tuurlijk, daar ga ik wel voor. Maar ik word gewoon lekker achtste of negende. Prima, als dat het ene is wat hij glitzer doet. Hij heeft al zoveel gewonnen. Ik heb zo een diep respect voor hem. En 20 jaar nog steeds in de fundamenten. Formule 1. Ik vind het alleen maar heel knap wat Michael Schummel doet, zegt Fernando Alonso. Dus misschien is dat wel een mooi antwoord op jouw vraag. Hij rijdt voorlopig dus op de zesde plaats. Sutil zevende, Petrov achtste. Dan is Maldonado negende. En Felipe Massa met de Ferrari op de tiende plaats. We hebben nog zes rondjes hier op het circuit van Spa-Francorchamps. Mooi programma vandaag in de Premier League. Vanmiddag om 5 uur wordt er Manchester United tegen Arsenal gespeeld. Een andere topper is dit moment bezig in Londen tot en om Hotspur tegen Manchester City. Het staat er halverwege 0-2 voor Manchester City door twee goals van Zeko. ...gaan vooruitblikken naar de EK-hockeyfinale... München gladbach het slot van het mannentoernooi... ...de finale, een eh, toch altijd een beetje droomfinale in Europa... ...tussen Duitsland, het thuisspelende land en Nederland... ...wat misschien wel thuis speelt... ...omdat er misschien wel meer Nederlandse supporters eh, daar zijn... ...Gerard de Groot. Eh, de dames waren gisteren superieur naar een matig toernooi... ...de mannen hebben een heel plezierig toernooi... ...maar vanmiddag kan het toch wel eens een heel lastig middagje worden, hè? Ja, ik ben bang van wel, hoor. En uh, de cijfers wijzen daar ook op, uh, Tom. Je zei het, een droomfinale, Nederland-Duitsland... Hij is al vijf keer gespeeld bij de twaalf Europese kampioenschappen die we gehad hebben tot nu toe en vijf keer won Duitsland. Nederland heeft dus nog niet één keer een finale van de Duitsers gewonnen, wel drie andere finales van de Sovjet-Unie, van Engeland en van Spanje. En Duitsland is superieur bij het Europese kampioenschap altijd al geweest zonder liefst twaalf keer met een medaille in hun hand, zes keer goud, drie keer zilver drie keer brons. Nederlandse mannen drie keer goud, zes keer zilver en twee keer brons. Dus wat dat betreft alles wijst wat de statistieken betreft in de richting van Nederland en ook het feit dat hier heel veel Duitse supporters zitten. Het is uh, goed uh, verkocht dit toernooi hier in Duitsland. Er zijn veel Belgen want die hebben zojuist België in de verlenging zien verliezen om de bronzen medaille van Engeland. België dat de smaakmaker is geweest van dit Europees kampioenschap niet alleen op het veld maar zeker daarbuiten want er zijn in iedere wedstrijd dat ze speelden zo'n 1200 ik denk wel 1500 Belgische toeschouwers hier aanwezig en die maken verschrikkelijk veel herrie en vandaag zijn er wel veel Nederlanders maar veel, veel meer Duitse toeschouwers aanwezig hier op deze tribune. Wat dat betreft een mooie finale. Want het zal zinderend worden. Daar ben ik van overtuigd. Met Duitsland in mijn ogen toch wel lichtjes favoriet. Duitsland speelt tot nu toe in dit toernooi wat gecontroleerder. Nederland speelt wat opportunistischer. En de Duitsers willen dat natuurlijk gaan afstraffen. Die hebben dat gezien in die poolfase wedstrijden van Nederland. En die hebben gezien dat Nederland alles wel gewonnen heeft. Maar dat Nederland ook een paar keer in een val liep. En die val gaan ze natuurlijk opzetten. Aan de andere kant wil Paul van As. Hem kennende en zijn ploeg kennende. willen ze meteen druk gaan zetten op de Duitse verdediging. Meteen druk gaan zetten op de doelman van Duitsland, Max Weinhold. En dat levert dan misschien strafcorners op. En als Taken Taken maar in vorm is. als die op schot is vandaag. ja wie weet wat er gaat gebeuren. Nederland heeft niet echt goede herinneringen. overigens aan dit hockeystadion. terwijl er nu een parachutist met de Italiaanse vlag. naar beneden komt. dat moet een Italiaan zijn. dat kan niet missen. En die landt bijna op het midden van het veld. Een beetje daarnaast. dat was dus een missertje. komt er nog. Nog eentje. Die haalt het ook niet. Die valt een beetje op zijn gezicht. Maar blijft recht over hem staan. En geven elkaar een hand. En dat is dan uh, mooi begin van deze middag. En ik zei het, Nederland heeft geen goede herinneringen aan dit uh, stadion. Het WK vijf jaar geleden werd een debacle. En ook de Champions Trophy uh, vorig jaar werd niet een groot, een echt groot succes. voor de Nederlandse ploeg. Nederland-Duitsland dus. Gaat beginnen over een minuut of acht. En dan gaan we het zien. Dan gaan we het zien wie er Europees kampioen wordt. En zou Nederland het worden, dan is het voor het eerst. in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 Nou, ze hebben inmiddels een nieuwe single, maar dit blijft het nu het pareltje van Raccoon No Mercy. Hoe heet die nieuwe dan? Toeke Hit. Took a hit. Wij gaan uh, ah. naar Ed uh, van de band. Ed uh, de Paarden. En jij kijkt maar natuurlijk ook naar Nederlandse combinaties of we die naar de barrage kunnen krijgen. Ja, en ik hoop het jou en het valtallige publiek ook. En dat zijn er toch alweer heel veel op deze slotdag. 9 van de 17 Nederlandse starters hebben we inmiddels gehad. En het is er niet één gelukt om in de barage te komen. Uh, bijna was dat wel het geval voor Gertjan Brugging, oud-winnaar met Joel in 2004 met zijn paard. Prima val, wings Wings had, kreeg hij bijna vleugels. Maar het dat mocht toch net niet uh, baten. En ja, Albert Zuur, een paar ritten daarvoor moet Uruguay. Twee springfouten. En uh, de fouten worden overigens overal gemaakt. Dat is wel een compliment voor de parcoursbouwers. Santiago Varela. Bouwt eigenlijk nooit buiten Spanje. En is uh, de man van Madrid. Het grote concours, daar waar over drie weken het Europees kampioenschap wordt gehouden. Dus ze kunnen een beetje aan hem wennen. En uh, ja, het is een hele technische bouwer. Uh, hindernisjes die vanuit een wending staan opgesteld. Dus als je uit de bocht komt, als ik het zo mag uitdrukken. Lastig om dan weer in te taxeren. Dan een, een lang stuk. En dan moet je weer kijken. Bijvoorbeeld hierna sloot. Die is vier meter van voor naar achter. De paarden zien me niet. Want er staat een uh, soort hekje voor. En daar zetten de uiterst dus flink op aan. Zodat ze goed over die vier meter van voor naar achter komen. Maar na de landing is het dan weer vijf sprongen Of uh, zes sprongen Kort. Nou, dat soort dingen zijn ingebouwd. En ja, dat is over het hele parcours. En er worden veel foutjes uh, gemaakt. Soms weer eentje, zoals door Leo, Leopold. ...van Asten met vdl -groep, uh, Kinara. Maar uh, behoudens uh, dus uh, Breen, uh, Shane Breen van Ierland... ...de eerder gemelde Karsten Otto Nagel voor Duitsland... ...en de Japaner Taitso Tsukitali, die hier is bijgekomen... ...hebben we geen uh, foutloze combinaties verder gehad. Maar voor Nederland hebben we nog drie van de uh, vier uit het kwartet... ...die in de landenwedstrijd uh, reden afgelopen. Uh, vrijdag uh, Michael en zijn vader Erik van der Vleuten. en uh, We zien er verder ook nog Harry Smolders en Mark Houtsager... ...en Jeroen Dumbledam... Die moeten het wellicht gaan maken. In Doetinchem was de wedstrijd de graafschap tegen ADO Den Haag... een redelijk opgaande strijd. Gelijk opgaande strijd. Maar uh, ja, na afloop stond er gewoon wel 0-3 op het scorebord. Rado Slavjevic, Verhoek en Van Duinen scoorden voor ADO. Betekent de eerste overwinning voor ADO dit seizoen. Collega Jeroen Guter sprak na afloop met de coach van ADO, Mauri Stijn. Een zeer tevreden trainer staat hier, neem ik aan. Ja, heel tevreden. Uh... We zijn al heel lang uh, voor ons gevoel heel goed bezig met een, met, een, met, een, met een nieuwe groep. Met een goede groep. En uh, nou, hebben we uh, twee wedstrijden verloren. Groningen uit en PSV thuis. Die uh, wat geen schande is uh, om te verliezen. Maar je wel een aantal dingen in terugziet die beter moeten. Nou, daar hebben we met elkaar over gesproken. We hebben, uh, zijn constant goed aan het trainen geweest. En uh, een goede sfeer in de groep gehouden. En uh, dat heeft geresulteerd in vandaag in, denk ik, een meer dan terechte overwinning. Maar met name de manier waarop ben ik heel tevreden over. We ben echt, uh, ja, zeker het laatste kwartier voor de rust hebben we de wedstrijd uh, beter gepakt. En hebben we hebben op dat moment ook terecht de 0-1 gemaakt. En uh, de tweede helft hebben we het niet meer weggegeven. Veel druk naar voren gegeven. We hebben de graafschap uh, in eigen huis geprobeerd constant onder druk te zetten. Nou, dat is, uh, dat is goed gegaan. En uiteindelijk denk ik dat we verdiend gewonnen hebben. Was dit een cruciale wedstrijd? Nou, aan de hand van de ranglijst, zou, uh, zou je dat zeggen. Alhoewel na drie wedstrijden, vier hij wat, wat kun je dan zeggen? We hebben een moeilijk programma gehad, dat weten we. En uh, het geeft in ieder geval uh, wel een goed gevoel dat we als, als, als uh, ploeg en als club een bepaalde weg in zijn geslagen. We zijn bezig om uh, gewoon een stapje voor stapje hoger op te komen. En dan is het wel lekker dat je een keer wint. Dat je een keer loona werken krijgt. Dat is, uh, dat is echt zo. Ja, want af en toe heb je gewoon een zetje nodig. Ja, dat is waar. En dat, uh, dat hoop je dan uh, door, door goed voetbal, door, door in ieder geval op de manier te spelen, zoals ik dat voor ogen heb. Nou, en dan is dan het resultaat mee. Dan moet je soms een beetje geluk hebben, maar dat, uh, nou, soms dwing je dat ook een beetje af. krijg je loon naar werken. 1 september nadert. Wat gaat er dan veranderen bij jullie? Nou, in principe willen wij er voorin één bij hebben en we willen er achterin één bij hebben. We hebben gewoon wat routine nodig. Jongens die gespeeld hebben vandaag, om een aantal namen te noemen, Chris Sepa, Stanley Elbas, Mike van Duinen. Jonge jongens, talentvolle jongens waar we heel veel vertrouwen in hebben voor de toekomst. Maar zijn geen jongens die 34 wedstrijden spelen. Dus wij, wij moeten gewoon wat ruimer in onze keuzes uh, moeten we kunnen komen. Vandaar dat we voorin en achterin iets erbij willen halen. Er ze nog een paar dagen voor bij ADO Den Haag, De Graafschap. Het Formule 1 seizoen, dat leek nog zo spannend te worden, maar nu wonen van dan. Ja, maar uh, het zomerreces heeft Sebastian Vettel uh, goed gedaan, zullen we maar zeggen. Er gebeurt nog wel van alles, hoor, in die laatste fase van de strijd. Want uh, Jensen Button heeft nog net even Fernando Alonso ingerekend. Uh, en gaat dus verslag leggen op de derde positie. En dat is toch knap als je de race als 13e bent begonnen. En ja, daar is die Tom, Michael Schumacher, rekent Rosberg in. En ligt nu op de vijfde plaats. Komt ah. dus in zijn jubileumrace, zullen we maar zeggen. Het is een 281ste Grand Prix in de Formule 1. Gewoon even van de 24ste naar de vijfde plaats. Dus ja, hij kan het nog. Ofwel hoor, zou ik durven zeggen. Al komt hij dus niet in aanmerking voor het podium. We zitten inmiddels in de laatste ronde van de Grand Prix van België. Wat weer een enerverende race is gewonnen kunnen we toch wel zeggen. Met het uitvallen van Lewis Hamilton, die een harde knal kreeg van Kobayashi. En die in de kwalificatie ook al in aanraking kwam met Pastor Maldonado. En de Engelsman noemde die Maldonado een hooligan. Ja, wat dat betreft zit Hamilton nooit om woorden verlegen. Maar vandaag gaat hij geen punten scoren. Mooie baan met hoogteverschillen. De laatste meters voor Sebastian Vettel op weg naar de overwinning. En ook de man met de gouden helm, Michael Schumacher. Doet natuurlijk hele goede zaken vandaag, laat zich zien. Maar die andere Duitsers, daar gaat het toch allemaal om de kop. Loper in het wereldkampioenschap. Wereldkampio heeft 85 punten voorsprong aan het begin van deze race. Althans op Mark Webber. En die gaat hij weer vergroten. Die voorsprong naar 92. Pakt hij gewoon weer de overwinning. Dat is alweer de zevende voor hem dit seizoen in 12 races. En de zeventiende in zijn carrière. En daarmee komt hij dus op de derde plaats van de nu nog actieve coureurs. Achter Schumacher. Die er al 91 in zijn carrière heeft gewonnen. En Fernando Alonso 27. Sebastian Vettel, wie gaat hem van zijn tweede wereldtitel afhouden? Ze dachten even dat ze de inhaalslag hadden gepleegd. Dus want in de laatste drie races stond hij droog. Maar vandaag gaat hij weer toeslaan. Daar de zwart-wit geblokte vlag voor Sebastian Vettel. De jonge Duitse doet het weer. Mark Webber, toch ook een goede race gereden. Eén pitstop minder. Hij wordt tweede de dubbel. De eerste sinds Turkije voor het team van Red Bull. Dan Jensen Button, heel mooi op de derde plaats. Haalt het podium na zijn overwinning een maand geleden in Hongarije. Dus weer een podium. Alonso, ja. ...in de kwalificatie begon de race als achtste en komt niet verder dan de vierde plaats. En dan wil ik toch ook nog heel graag, als het nog even mag, de finish van Michael Schumacher meepakken. De man die dus debuteerde hier... Twintig jaar geleden. Toen sliep je dus in een jeugdherberg. Samen in één bed met zijn manager Willy Weber. Omdat ze niet meer geld hadden. Maar dit is toch wel een hele mooie hoor, voor Schumacher. Om hier dan gewoon nog eventjes vijfde te gaan worden. Maar de helft van de dag. Het is niet anders. Is die andere Duitser. En dat is Sebastian Vettel. Hij wint de grote prijs van België. En bij Red Bull zijn ze allemaal heel erg blij. Radio 1. Het NOS Journaal. 1 minuut over half vier. De hoofdpunten met Marjel de autoriteiten in New York houden rekening met flinke overstromingen. De angst voor orkaanschade is minder, want Irene is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm. Maar de enorme hoeveelheid water die Irene met zich meebrengt baart New York veel zorgen. Er wordt rekening gehouden met overstromingen in Manhattan en andere laaggelegen delen in de stad. Het waterpeil van de Hudson is uitzonderlijk hoog en op sommige plaatsen klotst het rivierwater al over de kades.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 In Schonebeek in Drenthe is een Engelsman aangehouden op verdenking van koperdiefstal. In zijn bestelbusje lag 1500 kilo koper. De politie in Drenthe weet nog niet waar deze grote hoeveelheid koper vandaan komt. De bestelbus van de Engelsman stond op verboden terrein van de NAM... en de beheerder belde daarom de politie. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort... 4 kilometer tussen Eenbrugge en Hoevelaken... Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, er is een ongeluk gebeurd tussen twee auto's. Bij Knoopende Hoek is daarom de verbindingsweg dicht naar de A5 toe. Uh, op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrid-Deerdam en Gorkum, 4 kilometer... A27 Utrecht richting Gorkum door wegwerkzaamheden... tussen Utrecht Noord en Knoop Rijnsweert. Rijnsweerd, 2 kilometer. En ook 2 kilometer op de A28 Zwolle richting Amersfoort... tussen Amersfoort-Vathorst en Knoop Hoevelaken. Op de A28 verderop Amersfoort richting Utrecht bij Utrecht, 2 kilometer. A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Geelze... 5 kilometer file door snelheidscontrole...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 En hoe. 1-0 voor Duitsland. 1 minuut gespeeld. Filip Zeller. Ongelooflijk. Die man die Nederland in Peking ook al uit de finale haalde. Die linker verdediger Die helemaal, helemaal, helemaal vrij stond. En de bal voor het intikken had. Maar Nederland kan terugkomen via een corner. Een corner van Takema. Die levert niks op. Maar de bal is nog niet weg. Kansje voor Hertzbergen. Levert niets op. Een hectisch begin hier. In het Hockey hockeypark in München de kladbach Want het is 1-0 voor Duitsland. Filip Zeller. En wij gaan naar het voetbal. Naar Van der Geer. Waar Assaidi nu richting zijn trainer loopt rond Jans en hem in de armen vliegt. Dat nou, is niet Jans die in de armen vliegt, maar een van de assistenten. Maar wat maakt het verder allemaal uit? Het is wel doelpunt voor Heerenveen, Assaidi en Narsing. Het zijn de sterkhouders van dit Heerenveen, de betere voetballers. En zij combineren op de rand van het schafschopgebied van Feyenoord. En uiteindelijk speelt Assaidi zichzelf vrij. Draait naar zijn rechterbenen. Met een krul verrast hij Erwin Mulder vanaf de rand van het schafschopgebied. Het is eigenlijk vanaf de aftrap dat Veen gelijk druk zet op Feyenoord. En tot deze kant komt. Een snelle voorsprong dus voor de Friese in de Kuip. Na twee minuten spelen is het 2-1. Daar komt Feyenoord met Cabral en schaken. Maar Heerenveen kan dit klusje klaren? Nee, een verrassende start van de Friese in het tweede bedrijf. Groningen AZ ook alweer begonnen, Frank Wielaert. Ja, we zijn al dik twee minuten bezig na de pauze. AZ, één wissel. Holmen is in de kleedkamer gebleven. Goedmondson is er voor hem ingekomen. En een serie corners aan de beginfase van de tweede helft voor AZ. In tegenstelling tot die ene corner in de beginfase van de eerste helft... leveren in die tweede helft dus niets op. 1-0 voorsprong voor AZ. De uittrap van, van Lo op het hoofd van Elm. Doorgekopt door Maher en door Elthidoor. Maar uiteindelijk niet tot bij Berens onderbroken. En dan de overtreding daarbij gemaakt op Maher. Die eventjes naar zijn enkel grijpt. De vrije trap voor AZ op de helft van Groningen. Vlot genomen door Ellen. naar de linkerkant. Naar Palsen. Palsen mee opgekomen. Tegenstander opzoeken natuurlijk. Dat is Bakuna. Of laat hij het aan Berens. Hij laat het aan Berens. Berens dus de achterlijn halen. Krijgt daarbij een duw. En dat levert hem geen vrije trap op. De bal gaat gewoon over de achterlijn. En wordt een doeltrap voor Van Lo die het dus nog een keer mag gaan proberen. En de eerste helft ja eigenlijk niet echt een ploeg die er bovenuit stak. In de slotfase even was dat Groningen. Maar ook zonder echt de wedstrijd in handen te hebben. Wel een paar kansen creërend. En dus is het eigenlijk wachten wie de baas wordt op het middenveld. En vooralsnog kunnen we daar niet echt een ploeg voor aanwijzen. ingooi voor AZ weer aan de linkerkant. Die tweede helft moet ook eventjes op gang komen. 1-0 dus voor AZ. Gio Lippens in de Vuelta, vier man op kop, 50% Nederlanders in de kopgroep. Onvoorstelbaar, hè? Ja, dat is een enorme <laughs> hoeveelheid. En als je naar de leeftijd kijkt, zijn er ook nog de twee jonkies daar in die kopgroep. Want uh, ze rijden samen met uh, die Spanja Torribo van Andalusia, Caja Granada... en met Sebastian Lang met 31 jaar, in ieder geval de oudste in deze kopgroep. Dat is een Duitser van een Belgische ploeg. Maar toch wel mooi dat die twee Nederlanders erbij zitten. Het was niet zo gemakkelijk, want uh, na een kilometer of 15... demarreerde Sebastian Lang uit het uh, peloton dat de renners eerst het kolletje hadden gehad van de derde categorie. Stelde allemaal niet zoveel voor. Toen sloot Toribo aan en pas na 22 kilometer... Demareerden de twee Nederlanders uit het peloton. En het duurde 23 kilometer voordat ze aansluiting kregen. Pas bij kilometer 45 dus uiteindelijk kwamen ze bij de koplopers. En toen hadden ze al meteen acht minuten en nog wat voorsprong. Inmiddels is die voorsprong al in de richting gegaan van de 11 minuten. Maar nu schommelde het wat en nu zit het dan rond de 9 minuten en 20 seconden. Het peloton doet het nog relatief rustig aan. Maar die wachten natuurlijk allemaal op die slotklim die we vandaag gaan krijgen. La Covatia, de laatste 18 kilometer, die worden loodzwaar. We rijden onder Salamanca door in de richting van de Portugese grens. Komen dan bij de Sierra de Bejar en daar ligt die berg La Covatia. En de renners weten ook dat vandaag grote verschillen gemaakt kunnen gaan worden in het klassement en dat morgen de tijdrit komt. En die tijdrit zal heel erg bepalend zijn voor dat klassement, want we weten allemaal, Joaquin Rodriguez, de man op dit moment in de rode trui, de leider in de ronde van Spanje, is geen geweldige tijdrijder. Dus daar kan van alles gaan gebeuren. Maar voorlopig nog even die voorsprong van die, vier, van die twee Nederlanders met die twee buitenlanders. De kopgroep dus, 9 minuten en 20 seconden. Finale EK Hockey bij de mannen, Geert de Groot. Strafcorner voor Duitsland gespeeld, 7 minuten. En ja, wat onbegrijpelijk was dat dat die Philip Celler daar zomaar vrij kon staan. En we kennen hem, we weten het. het is een linker verdediger. Een van de aanvallers moet dan meegaan. Maar ze stonden te kijken. Misschien had Floris Evers nog, niet steeds, nog steeds niet door dat het celler bij hem neergezet was. Dat hij degene was geweest die mee moest gaan om hem op de achterlijn op te vangen. Maar hij stond daar vogeltje vrij. De paas kwam van rechts. Had ook al niet door mogen komen natuurlijk. Maar hij ging er wel in van het celler. En nu komt er een strafcorner voor Duitsland. Komt Montag, komt Montag. En die gaat over het doel. Deze mogelijkheid voor Duitsland gaat voorbij. Ja, het zou al meteen in de achtste minuut het einde misschien kunnen betekenen van deze finale. Die finale die nog nauwelijks op gang was. En toen Duitsland al op 1-0 voorspond kwam na 1 minuut spelen, 1 minuut spelen in een finale, een Europees kampioenschap. Nou ja, dat is natuurlijk niet best. Dat is een slecht begin. Philip Zeller was de man van het doelpunt en Nederland moet zich nu herpakken. En Duitsland kan natuurlijk lekker achterover gaan liggen nu eventjes. Afwachten wat er gaat gebeuren, afwachten wat Nederland hier tegenover gaat doen. Nederland staat achter tegen Duitsland met 1-0 in de finale van het Europees kampioenschap. Spa-Francorchamps, Formule 1, Ronald van Dam, Vettel won. Wat is allemaal de officiële uitslag en wat zijn de consequenties met name? Ja, opluchting hoor bij het team van uh, Red Bull Racing. Bij Sebastian Vettel had al drie races niet meer gewonnen. En doet met deze zegen goede zaak in het kampioenschap. Waar hij er toch al goed voor stond. Want hij komt nu op 259 punten. Mark Webber, de nummer 2, heeft er 167. En dat is al een verschil van 92. Fernando Alonso op de derde plaats nu. Met 102 punten minder dan Sebastian Vettel. Hij staat op 157. Jensen Button, 149 punten. Is Lewis Hamilton voorbij. Want die staat nu op de vijfde plaats met 146. En in het klas. Uh, ...bij de constructeurs, Red Bull Racing op een straatlengte voorsprong... ...in opzichte van McLaren 426 om 295. Mark Webber heeft nog even gauw bijgetekend. Die blijft tot en met 2012 bij Red Bull Racing. Dat nieuwtje wilde ik jullie niet uh, onthouden. En over twee weken uh, ja, mag Sebastian Vettel op herhaling op een heel snel circuit... ...want dan gaan we naar Italië en dan gaan we naar de grote prijs van Monza. Goed, um, wij gaan weer eens even kijken naar het voetbal. Twee wedstrijden zijn er in de Jupiler League. Almere City tegen AGO VV nog altijd op 4-0. volendam Eagles staat inmiddels op 1-2. De 1-2 voor Ahead werd gemaakt door Antonia. En nog een klein voetbalberichtje met betrekking tot het Nederlands zelftal. Nigel de Jong heeft zich afgemeld voor de EK-kwalificatiewedstrijden... van Oranje met San Marino en Finland. Het is nog onbekend of Van Marwijk een vervanger oproept. Wij denken aan Theo Janssen. Ik ga alleen maar naar Feyenoord Heerenveen schakelen. Ronald van der Geer op voorhand. Een wedstrijd die ja, de Feyenoord gewoon zou gaan winnen. De Feyenoord zou gaan winnen als je kijkt naar de huidige vorm. En dan zeker de vorm waarin Herenveen verkeert. Omdat het zo aan het kwakkelen is. De ploeg van Ron Jans. Die maar geen voorsprong kon vasthouden. Zoveel moeite heeft met een stempel te drukken op de wedstrijd. En twee keer met 5-1 verloor. Maar deze ploeg. ...is naar rust eigenlijk als herboer uit de kleedkamer gekomen. Ik denk dat Ron Janssen heeft gezegd van... nou jongens, kijk naar de eerste helft. Hebben we hier iets te verliezen? Nee, speel lekker onbevangen. Heerenveen staat met 2-1 voor na 53 minuten. dat doelpunt dus gemaakt door die ...nu een corner van Feyenoord te nemen vanaf de linkerkant... ...door Klaasie. Weggekopt door Bas Dost, maar wel weer opgevangen door Feyenoord. Dan mag Klaasie weer voorzetten vanaf de linkerkant. Komt van de busse de goal uit, neemt even een verdediger... ...en Fernandes mee. Bal in het bezit van Van Amadi, die twee, drie meter voor het, op het gebied staat, ziet dat hij wat ruimte heeft en met gevoel de bal in de rechterbovenhoek wil leggen. Nou, die bal gaat over de goal en dan ligt er een verdediger Ramon Zomer op de grond. En dat is niet zo gek, want hij is net in aanvaring gekomen met Van der Bussen, die met gevaar voor eigen leven en het leven van Ramon Zomer dus, uit de goal kwam. De twee meenam in zijn zweefduik. Nou, zomer stond eerst wel op, maar is daarna toch even op de grond uh, gaan zitten. Maar nog even terugkomend op, uh, op die goal toch van Asaidi. Het is uh, ongelooflijk dat uh, Narsing en Asaidi. dat die eigenlijk nog bij Heerenveen spelen. Als je kijkt met hoeveel talent deze jongens... Uh bezegeld zijn. En, en, en hoe goed ze eigenlijk zijn. En hoe belangrijk voor dit Veen. En Bas Dost moet ik heel eerlijk zeggen is toch een beetje dissonant in dat mooie aanvalsspel van de Friese Het publiek fluit nu een beetje omdat zomer wel erg lang op de grond blijft zitten. Maar het was nadat Azaidi die goal maakte toch wel degelijk Ron Jans die die in de armen vloog. En daarmee wil Azaidi uh, toch denk ik een statement maken in de richting van de media en de richting van het publiek. van Wij staan nog steeds achter deze trainer. Want het was werkelijk uh, prachtig om te zien hoe Azaidi het doelpunt Wilde vieren met zijn geplaagde coach. Zomer gaat nu naar de kant na 54 minuten. Weliswaar om nog even behandeld te worden en dan weer terug te keren. Derenveen staat met 2-1 voor tegen Feyenoord. Groningen AZ alweer, Frank Wielaars. 10 minuten na de pauze, 1-0 voor AZ. Nog altijd. Een ingooi voor AZ, genomen door Marcellus in de richting van Berends. Die krijgt overtreding te verwerken van Klakman, halverwege de helft van Groningen. en Dus weer een vrije trap voor AZ. Berends, vorige week nog een belangrijke factor voor AZ. Toen hij erin kwam tegen NEC. Na de pauze een enorme bliksemafleider. Heel snel, veel acties makend. Nu probeert hij dat wel, maar hij komt er eigenlijk niet aan tegen Burnett in deze wedstrijd. Veel minder een factor, de vrije trap van Elm. Richting de tweede paal, goed ingekopt. Dat maar ook goed gepakt na de kopbal van Moysander door Brian van Loo. Hij staat toevallig op de goede plek. Drukt de bal tegen de borst en verhelpt daarmee Groningen van een probleem. En nu de lange trap naar voren richting Tadic. Moet daar het luchtduel aangaan. Hoeft dat niet te doen, want de bal valt uiteindelijk op zijn voet. In het duel met Marcelles raakt Tadic dan geblesseerd. Bal over de zijlijn. En dan gaan we even kijken wat er met Tadic aan de hand is. Die grijpt naar zijn enkel naar het duel met Marcellus. En uh, ja, AZ, je kunt wel zien misschien wel een beetje dat ze uh, tegen Alensoens hebben moeten spelen. En het opvallende is dat uh, ja, deze twee ploegen gewoon niet echt de grip kunnen hebben. En er, wordt, uh, er gebeurt in ieder geval iets in de Kuiper. Het is Cabral. Net als vorig jaar maakt hij de 2-2 in deze wedstrijd. Want vorig jaar eindigde het duel in 2-2. En nu is het de tussenstand in het duel tussen Feyenoord en Heerenveen. Het begint bij Rubens Schaken die aan de linkerkant geposteerd staat... maar even is uitgeweken naar de rechterkant. Zijn actie is goed langs Josef el Achoui, Dan legt hij de bal bij de tweede paal. Nou iets verder misschien wel dat strafschopgebied in. En dan staat er links buiten Gerson Cabral daar klaar... om met het rechterbeen die bal in één keer op zijn slot te nemen... Nou, hij doet het met links in de korte hoek, dan zit van de bussen er niet goed bij. En zit die bal dus in de goal en is 2-2 na 57 minuten de nieuwe tussenstand in deze wedstrijd. Vol beleving in Rotterdam-Zuid. Duitsland-Nederland hockeyfinale, Europees kampioenschap Geert Groot, wat is daar de tussenstand? 0-1. ...in het voordeel van Duitsland. Dus eigenlijk moet je zeggen 1-0, want er wordt in Duitsland gespeeld... ...in München, Gladbach, in het hockeystadion hier. Dat natuurlijk dat eerste doelpunt van Duits Duitsland vierde... Als een, ...als een ontploffing werd het stadion op de, op de banken gebracht. Die vroege treffer van Philip Zeller en Duitsland zit daarmee... ...met bijna een kwartier gespeeld, ja pas een kwartier gespeeld... ...zit Duitsland een beetje in de positie waarin ze altijd willen, willen hockeyen. Ze willen afwachtend spelen, ze willen het duel controleren. Ze weten nu dat Nederland moet komen, dat Nederland moet aanvallen. Dat Nederland achterstaat met 1-0. En dat als Nederland hier iets wil klaarmaken wat betreft die Europese titel. Dan moeten ze dat doen. En Duitsland zal dan ook heel omzichtig gaan aanvallen vanuit die defensie. Veel schijven gebruiken op het middenveld. En dat is precies het spelletje wat de Duitsers zo goed, zo ontzettend goed kunnen. En Nederland moet gaan aanvallen. Moet gaan aanvallen en moet gaan zoeken naar openingen. En moet gaan zoeken wellicht naar een strafkorner. Want dat zijn toch de wapens waarmee Nederland hier in dit toernooi het meest heeft geëxceleerd. Uh, taken, taken maar. Hij is de man van Nederland. Nederland die dat moet gaan doen. En Nederland moet gaan hopen dat ze die strafcorners ook gaan krijgen. Doen dat nu. Misschien via Floris Evers. Floris Evers gekoppeld aan uh, Philip Zeller, de man van het eerste doel. Want Dat is duidelijk. Als Evers eruit gaat, gaat Zeller eruit. En als uh, Evers weer terugkomt uh, bij een wissel, dan gaat Philip Zeller ook onmiddellijk vanaf de bank van Duitsland naast uh, Evers staan. En dan kijken ze elkaar aan en dan zeggen ze dan gaan we weer met z'n tweeën. Nou, voorlopig is het Nederland dus uh, dat in de, in de ja, moeilijke positie zit. Dat ze moeten gaan aanvallen tegenover een stugge Duitse ploeg, omdat Nederland gewoon achterstaat. Al na één minuut spelen en inmiddels zijn er vijftien voorbij, is het eh, 1-0 voor Duitsland. Kwartiertje gespeeld in de tweede helft bij de wedstrijd in de Jupiler League. Almere City tegen AGOVV is 4-1 geworden en Volendam Eagles nog altijd op 1-2. Tijd voor ander nieuws van vandaag. Irene is afgezwakt, u hoort net al om half vier tot een tropische storm, maar de enorme hoeveelheid regen... kan nog steeds veel schade aanrichten volgens de autoriteiten. Inmiddels is die storm aangekomen in New York. We praten erover met correspondent Wessel de Jong. Wessel, goeiedag. Hoe is de situatie op dit moment bij jou? Ja, vrij rustig, moet ik eerlijk zeggen. Het is, ik uh, zou willen zeggen, een uh, Holland weertje... Mijn gevoel uh, is het ergste uh, al achter de rug, zeker wat uh, wind en regen betreft. Maar goed, het water in het lagere gedeelte van Manhattan is uh, nog behoorlijk aan het stijgen. Uh, daar is wel kans dat het toch uh, hier en daar gedeeltes dus, uh, echt gaan onderlopen. En, uh, uh, maar ja, goed, er zijn de nodige maatregelen op zich. Zijn er genomen evacuaties. Mensen, mensen zijn getrokken uit die lagere gedeeltes. Er uh, is toch behoorlijk uh, gehoor aangegeven. Eerlijk gezegd, mensen zitten in shelters, in, in onderkomens en zo. Dus uh, op zich, de situatie is eigenlijk. Uh, er zijn zware maatregelen genomen en het valt mee. Dus alles is behoorlijk onder controle hier. Veel uh, maatregelen genomen, veel mensen zijn vertrokken. Uh, de schade is daar al iets over bekend, bijvoorbeeld ook over slachtoffers? Uh, nou, over de gehele linie natuurlijk dan. Hè. De gehele Oost is, volgens mijn laatste informatie uh, is in er uh, in de hele Verenigde Staten afgelopen. etmaal zijn er... Uh... Er zijn acht doden zijn er gevallen. Uh, voornamelijk mensen die uh, bomen en takken op zich gekregen hebben. Ik weet van één surfer die toch nog eventjes wilde proberen op zee. Uh, nog een laatste uh, golfje, golfje hoge golf meepakken. Dat is een fataal geworden. Maar hier in New York heb ik geen weet van slachtoffers. Uh, schade in Washington uh, die zal misschien wat, uh, wat groter zijn. Omdat daar zo'n beetje een miljoen mensen, een miljoen huishoudens uh, zonder elektriciteit zitten op dit moment. Ook het openbaar vervoer lag helemaal stil. Komt het leven toch weer een klein beetje op gang daar in New York? Ja, dat kan ik wel zeggen. Er lopen toch wel hier en daar uh, net zo over straat. Ik je ietsje hoger, uh, hoger in, uh, in Manhattan als je rondloopt. Ik zit hier in een, een diner. een soort uh, lokaal uh, ontbijtcafé, zeg maar. En dat, nou, dat is toch behoorlijk uh, behoorlijk vol. Mensen nemen hun koffies uh, hun en hun bagels en zo. En, uh, nee, dus mensen, mensen komen een beetje uit hun holen gekomen. En dan hebben ze het gevoeld, met waar je ook met mensen praat hier op straat. Hebben ze hebben het gevoeld dat het allemaal dat een beetje overdreven is geweest. Maar ja, tegelijkertijd zeggen ze ook, ja. Het is toch wel goed dat we het gedaan hebben. Dat we het zeker voor het onzeker hebben genomen naar Best Bessel de Jong vanuit New York over Irene. inmiddels afgezwakt tot een to tropische storm. Dankjewel. Gaan we weer terug naar de sport. En in dit geval het hockey in uh, Duitsland. Geert, er is allemaal aan de hand? Ja, er is veel overleg tussen de scheidsrechter uit Schotland, Andrew Mayer... en David Gentle uit Australië. Hij is er aan aanwezig. En er is overleg met hen geweest onderling of de bal wel of niet... naast het doel zou zijn gegaan uit de strafcorner van Duitsland... en op een van de Nederlandse voeten. De Duitse spelers zeggen nu, het was in het doelgebied, in de richting van het doel. Zij willen een strafbal hebben. De scheidsrechter hebben met elkaar gesproken en zeggen, hij was ernaast. Het is geen strafbal, maar een strafcorner, want hij was natuurlijk wel op de voet. En nu gaan we kijken of de Duitsers misschien naar de video-Empire gaan om te laten zien of het eh, na te gaan of het inderdaad of wel of niet in de richting van het doel was. Ik denk het eigenlijk niet dat ze dat gaan doen. Nee, ze gaan die uh, strafcorner gewoon pakken tegen Nederland. Ze bewaren die uh, video-Empire nog even of gaan ze het toch doen? Nee, ze gaan toch een video-Empire aanvraag uh, doen en de... Derde scheidsrechter moet nu gaan beslissen of Duitsland wel of niet een strafbal gaat krijgen. Voorlopig is het een strafcorner en is Nederland nog steeds op die 1-0 achterstand. Maar... 17 minuten spelen op dit moment. Duitsland wacht, wacht, nee, gaat niet vragen aan de video Het doet allemaal veel te lang dat soort dingen. Ze gaan zich nu prepareren en voorbereiden op de strafcorner. De derde strafcorner in de wedstrijd. En er zijn gespeeld 17 minuten. En het is een strafcorner die, ja, Montaak waarschijnlijk zal gaan nemen. Hij is de gevaarlijke man. Hij speelde ooit nog in de Nederlandse competitie bij Den Bos. Het is Montaak of uh, Moritz Vuurste. Moritz Vuurste die dan de afgeschoven corner van Montaak zal krijgen. Dat duo staat op de kop van de cirkel. En Nederland moet eh, de, op de lijn. Op de doellijn staat dan Jaap Stokman. Met vier verdedigers En Dan komt die bal. Komt hij inderdaad niet naar Vuursten. Komt hij daar een goede redding van. Stokman werd afgeschoven. Uiteindelijk terecht eh, bij Vuursten. En eh, die zet de bal in de richting van het doel. Maar Stokman heeft een uitstekende redding. En Nederland overleeft ook deze situatie. Het blijft hier nog steeds. 1-0 voor Duitsland. Doelpuntrijke wedstrijd in de KRP in Rotterdam, Ronald van der Geer. Het is een slechte zomer in Nederland en het is een slechte dag voor zomer in Rotterdam-Zuid. Want hij moet naar de kant met twee keer geel opgelopen binnen een minuut of tien. Hij pakte Fernandes tien minuten geleden vast op de rand van het schapsopgebied. Vrije trap werd ingeschoten door Cabral. ...in de korte hoek gepakt door Van der Bussen. En nu pakt hij rond de middenlijn als Feyenoord dreigt... Te uit te breken na balverlies van Veen. Pakt hij diezelfde Fernandes vast op de middenlijn. En ja, dan zegt Brahmaer... ...dat is twee keer dezelfde overtreding. Twee keer geel en dus rood voor Ramon Zomer. En dus is Veen nog maar met tien. Veen. dat zo goed begon aan de tweede helft. Maar nu ziet dat Feyenoord sterker en sterker wordt. Hoewel er nog wel een aardige kans is geweest... ...voor Jurisic in deze wedstrijd bij die 2-2 stand. Na een goede combinatie over 4-5 schrijven... Schoot die hard de bal naast de goal van Erwin Mulder. Maar Feyenoord zet ook aan met name de vleugelspelers Cabral en Schaken. Zijn inmiddels ongrijpbaar en hebben voorzetten. Ook Leroy Ver heeft dat nog gedaan. Voorzetten voor de goal van van de bussen. Waar Fernandes dan maar net niet het hoofd of de voet tegenaan krijgt. Daar is Feyenoord weer met Cabral richting de cornervlag aan de linkerkant. Want hij speelt nu aan die linkerkant en schaken aan de rechterkant. En het lijkt erop dat deze wissel wel effect sorteert. Feyenoord dat overigens ook de verdediger Ramstein heeft ingewikkeld. ...gewisseld voor Bruno Martensindi. En nu staat er weer een invaller klaar aan Feyenoordzijde. En ben ik benieuwd wie dat is. Hoort u straks. Het is hier 2-2 na 65 minuten Gerard de Groot. 1-1 is het hier geworden, Ronald. doelpunt is van Roderick Weustof. Een onoverzichtelijke situatie in de Duitse verdediging. Eigenlijk geen gevaar, zou je zeggen. Maar ineens springt de bal voor de stik van Weustof. Die draait zich om en haakt hem met een boogje over de doelman van Duitsland heen. Over Max Weinhold. En dat betekent dat Nederland ineens toch weer vanuit die situatie een 1-1 op het bord heeft gezet. En zou je kunnen zeggen, na 20 minuten gaat de wedstrijd echt beginnen. Althans echt beginnen. We hebben natuurlijk al een mooie beginfase gehad. Maar kan Nederland weer een beetje ademhalen, kan Nederland weer een beetje gaan kijken of het verder kan komen en moet Duitsland nu ook, willen ze de wedstrijd naar zich toetrekken, meer aanvallend gaan spelen en dat is een spelletje wat ze liever niet doen, ze spelen liever vanuit de verdediging dus het wordt een boeiend gevecht hoor hier Nederland-Duitsland, de finale van het Europees kampioenschap, nog een kwartiertje en dan is het rust, 1-1 is de stand Groningen AZ, blijft het allemaal bij die vroege treffer, Frank Wielijk. Nou ja, voorlopig in ieder geval wel. Er We zijn nog 24 minuten te spelen in deze wedstrijd. 1-0 nog altijd voor AZ. En het stadion, de publiek daarin is in ieder geval weer een beetje opgeleefd. Sinds de entree van Virgil van Dijk. De er even die corner meepikken. Van Dijk kopt een weg achterin bij Groningen. Koepmondsson nog een keer die bal inbrengen. Met van Dijk tegenover zich, die is twee keer zo groot. En uh, daar is Koepmondsson dermate van onder de indruk dat hij zomaar die bal inlevert. En Groningen kan kouteren via Bakuna en Tadic. Tadic met een eerlijke paas over uh, de hele richting Kieftebel. Kieftebel met veel uh, tijd en ruimte. Neemt ook de tijd, neemt ook de ruimte. En dan is uh, Van Dijk mee opgekomen. Is de paas niet goed genoeg richting uh, Van Dijk? En uh, Dus kan AZ overnemen, maar dat doet het maar met heel weinig man mee naar voren toe. Ellen moet uh, even temporiseren, bal bij zich houden. Legt hem dan breed op Maher. Maher op zijn beurt weer breed naar Goudmanson, die van de rechterkant nu naar de linkerkant is uh, verkast. Maar dan is het tempo ineens helemaal weg. Is ook het geluid uit het stadion ineens helemaal verdwenen. Eltydor maakt zichzelf goed vrij. Krijgt hij ruimte voor het schot? Nee, dat krijgt hij uiteindelijk niet. Maakt de overtreding ook uiteindelijk, omdat hij de bal uh, niet... Uh... ...bij zich in de buurt kan houden, wil nog een sliding maken, doet dat met gestrekt been... ...levert hem een gele kaart op, vrije trap voor Groningen, nog steeds 1-0 voor AZ. We hadden vier koplopers in de Vuelta en de negende etappe. Zijn ze er nog steeds, Gio? Ja, die zijn er nog steeds. Hoor. Die zullen voorlopig nog wel even bij elkaar blijven. Meer dan 120 kilometer gereden. We hebben nog een kleine 60 kilometer hebben we voor de wielen. En dan weten ze dat ze strakje is. Over een kilometer of 40 gaan beginnen aan die slotklim La Covatia. En dat is een kwestie van overleven voor de vier koplopers Torribo. De Spanjaard, Lang de Duitser. En die twee jonge Nederlanders Martijn Keizer en Pim Lichtaard. Pim Lichtaard natuurlijk de nationale. Nationale kampioen. Verrassend nationaal kampioen geworden in Ootmarsum En die Martijn Keizer is vooral een goede tijdrijder. Hij werd derde op de Nederlandse kampioenschappen tijdrijden dit jaar. Allebei dus 23 jaar oud. En als je kijkt naar het klassement. Ja, ze tellen absoluut niet mee in het algemeen klassement van deze Vuelta. 53 minuten en 55 seconden is de achterstand van Pim Lichtaart in het algemeen klassement. Op de leider in de wedstrijd Joaquin Rodriguez. En daarmee staat hij 102e. Is hij wel de best geklasseerde van deze deze vier koplopers de koplopers... die dus voorlopig geen stro breed in de weg gelegd krijgen... door het peloton, want die vinden het allemaal best. En Rodriguez heeft al min of meer voor de start aangegeven... dat het wel eens een keer een kansrijke dag zou kunnen zijn... voor een verslaagde vluchtpoging. Want, zegt hij, we zijn met z'n allen behoorlijk moe... en we sparen ons voor de echte grote dingen die komen gaan. De strijd zal zich voornamelijk op die klim gaan richten... op de klasse mensenmannen, want die willen verschil gaan maken... ten opzichte van elkaar, wetende dat we morgen die tijd... Gaan krijgen. Rodriguez dus de leider in dat algemeen klassement. En dan weten we dat Bouke Mollema het uitstekend doet als Nederlander. Hij staat als beste Nederlander op de achtste plek in het algemeen klassement... binnen de minuut van die Rodriguez. Op 58, nee, 59 seconden van Rodriguez. En ook Mollema heeft aangegeven dat hij vandaag wat van plan is. Hij wil in elk geval bij de beste vijf eindigen van de etappe... heeft hij laten weten in de Spaanse media. Dan zullen ze wel die kopgroep terug moeten gaan pakken... want anders moet hij gewoon de beste zijn... ...van het achtervolgende peloton en dat lijkt me lastig voor Mollema op die slotcrim. Voorlopig hebben ze nog een voorsprong van rond de zeven minuten. De vier koplopers met daarbij dus die twee Nederlanders. Ed van der Bent in Rotterdam met een Nederlander. En dat is Jeroen Dubbeldam met BMC van Grunst en Simon in de landenwedstrijd in gisteren. Eerste rondje, vier strafpunt, tweede rondje foutloos. En in de rit forum zagen we zojuist de zesde deelnemers, dus drie meer ten opzichte van de vorige melding, die zich geplaatst hebben voor de barrage. Want het was Ben Meijer met Triple X die in een barrage moest uitmaken vrijdag tussen Loetke Beerbaum en hijzelf. Wie er won, Duitsland of Engeland? Dat was in het voordeel van Duitsland. En Jeroen Dubbeldam is met nog zes deelnemers in deze wedstrijd te gaan, degene die wellicht voor Nederland een barage kan afdwingen. Hij is inmiddels na Hindernis 1 nu op weg naar de in hindernis met het bekende Bansingerpaard, ontwerpen Bansinger. Mooi logo uit ontworpen. traditioneel nog aanwezig. En het is een vervaarlijke okser, al gelijk op Hindernis 2... die met dat logo is uitgevoerd. Inmiddels door de zon fel beschenen voor de nieuwe accommodatie... langs naar de Hindernis 4. Al vroeg in het parcours een dubbelsprong. Van een stijlsprong en op een gelofsprong daarachter... een okser- en sprong. En dan gaat het via een lange lijn over de... Diagonaal zo dadelijk. Eerst over een stijlsprongetje. En dan een geknikte lijn. Echt weer iets van die parcoursbouwer uit Spanje. Gaat het naar eerst een uh, okser en daarachter weer een okser. Een hoogbreedtesprong. Die wordt aan de voorkant licht getoucheerd. Staat ook op 1,55 en 1,55 achter. Een vierkante okser. Dus spreken we dan over. Een stijlsprong nu op de korte zijde. En dan gaat hij aanzetten voor de sloot. Van voor naar achter. 4 meter breed. Gaat hij goed overheen. Maar dan is het kwestie van goed uitkomen voor die volgende is. Die okser. Gaat hij ook goed. Nog altijd foutloos. is het goed in de daar net uh, bij het scorebord zien we in een knik weer een uh, stijl sprong. Allemaal elementen boven elkaar. En dan krijgen we een la, uh, lastige lange lijn van vier sprongen. Eerste drie sprong van Okser. Stijl Okser op eerste Egelofson, dan twee solonger. En dan de laatste sprong. Daar gaat die Roever overheen en dan is 13. Gelukkig blijft het liggen. En uh, hij heeft een goede tijd. 81,41 betekent dat Jeroen de de eerste Nederlander is voor de barrage. Fulham, de club van Martin Jol, tegenstander van Twente in de Europa League juist met 2-1 verloren in Engeland van Newcastle United. En de tussenstand bij Tottenham Hotspur tegen Manchester City... staat met nog een klein half uurtje te spelen 0-4. Uh, drie keer Dzeko en één keer Aguero voor Manchester City. Almere City tegen AGOVV staat 4-1... en Volendam Go Eagles 1-2 in de Jupiler League. We komen bij onze eigen hoogste divisie. Eén wedstrijd was er om half één. Graafschap Ado Den Haag eindigt in een 3-0 overwinning voor Ado Den Haag. Bij Groningen AZ staat er door de vroege treffer van geven nog altijd 1-0 voor AZ. En bij Feyenoord Herenveen. minuut of 20 op de klok. 2 tegen 2. 11 van Rotterdam tegen, of, ja, tegen 10 van Herenveen. Omdat Ramon Zomer met geel aan de kant zit. En vanaf half vijf zijn we ook bij PSV tegen Excelsior. Zometeen beachvolleybal, paardensport en natuurlijk het vervolg van de mannenhockeyfinale. Nederland-Duitsland staat op 1-1 na een klein half uurtje spelen. Tot zo. Op